De mensen worden onderzocht. President Obama is woedend op de leider van de NAVO troepen in Afghanistan, generaal Kristel, Hij zegt in een tijdschrift dat de sloppelingen in het Witte Huis de echte vijanden in Afghanistan zijn. Kristol moet morgen tekst en uitleg komen geven in het Witte Huis. Op het WK voetbal in Zuid-Afrika zijn in groep B Argentinië en Zuid-Korea door naar de volgende ronde. Argentinië won ook de laatste wedstrijd tegen Griekenland weer 2-0. Zuid-Korea speelde gelijk tegen Nigeria 2-2 en werd daarmee tweede in de groep. In de volgende ronde treft Argentinië Mexico Zuid-Korea speelt tegen Uruguay. Gastelans Zuid-Afrika werd eerder vandaag uitgeschakeld. Op Wimbledon is Rangstra-Rus in de eerste ronde uitgeschakeld. Ze verloren drie sets van de Taiwanese tennisspeelster Chanka Kai-Chen. Bij de mannen bereikte Robin vrijdag wel de tweede ronde en moet het nu opnemen tegen nummer 1 van de wereld, Rafael Nadal. Het weer: het helder en hoog, mogelijk opnieuw niet veel zon, en dan nog iets warmer dan vandaag. 21 tot 25 graden. Dit was het. If I could